12 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. ambulance maken zich zorgen over het gesleep van patiënten... doordat spoedeisende hulpafdelingen geregeld vol zitten. Elke dag worden er ambulances geweigerd bij het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Die moeten dan naar een ander ziekenhuis rijden, soms in een andere stad. Ziekenhuizen en ambulance-meldkamers in Noord-Holland en Flevoland... slaan daarom alarm in een brief aan minister Schippers. De overheid begint een campagne op internet om jongeren ervan te weerhouden zich aan te sluiten bij een terreurorganisatie. De campagne moet tegenwicht bieden aan de internetcampagnes van bijvoorbeeld IS. De afgelopen dagen hebben moslimjongeren en niet-moslimjongeren uit Europese landen verhalen gemaakt voor internet. Daarin vertellen ze dat je niet hoeft te radicaliseren om je plek in Europa te vinden. Bij twee zelfmoordaanslagen in Jemen zijn zeker 45 mensen omgekomen. De eerste aanslag was in een wachtrij, buiten een kantoor waar mensen zich konden inschrijven voor het leger. Ook de andere aanslag was gericht tegen het leger. Een zelfmoordterrorist liet een bom afgaan in een groep nieuwe recruten. Ook in Syrië zijn tientallen mensen omgekomen, bij aanslagen in twee steden langs de kust... In de ene stad blies een man zichzelf op bij een busstation... waarna een auto ontplofte. In de andere stad zouden vier explosies zijn geweest. Volgens de staatstelevisie zijn er zeker 65 mensen omgekomen. Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten... spreekt van meer dan 100 doden. In Turkije begint vandaag de grootste top over hulpverlening... die ooit is gehouden. Met oorlogen in het Midden-Oosten, natuurrampen in Afrika... en de vluchtelingenstromen naar Europa... kunnen de hulporganisaties de vraag niet meer aan... Aan de top in Istanbul doen zo'n 6000 mensen uit 150 landen mee. Ze moeten een begin maken aan een grondige hervorming van het internationale hulpsysteem. Het weer: veel regen, tegen de avond wordt het geleidelijk droger vanuit het westen. Het wordt 12 tot 15 graden, morgen nog steeds fris, veel bewolking en een enkele bui. Vanaf woensdag wordt het weer warmer. Dit was het NOS CFM. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is een ongeluk gebeurd op de Verbindingsweg. Bij knoop het naar de A12 richting Den Haag. De Verbindingsweg is dicht. Ook de A16 Rotterdam richting Breda. Bij knoop het Ridderkerk naar de A38 richting Ridderkerk. Door een ongeluk Verbindingsweg dicht. Op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp. Bij Klopende Hoek drie kilometer file. En door een kapotte auto is de hele N201 uit Hoorn richting Hoofddorp afgesloten. Tussen Aalsmeer en Schiphol-Rijk.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 Dagelijks live bij ZFM tussen 12 en 2 uur. Ja, goedemiddag luisteraars. Uh, weer een fijne week toegewenst en een, uh, vooral een smakelijke lunch... Namens uh, collega Willem Bruist en mijzelf, Dolly Tempierik. Wij gaan vandaag gezellig dit programma met z'n tweeën doen. Is dat zo? Ja, nee, dat, dat is zo. Is ja, zo. Ja, nee. Ik hoop niet dat je me ineens af gaat vallen. Dat je zegt: van, hé, hey, ik moest ineens nog nodig naar de bakker of iets. Nou, Je blijft dan uh, nog wel even. Lunch. Ik denk: lunch. Nou ja, ik denk: jij je hebt wel iets. Een, uh, iets, iets lekkers mee. te eten. Ja, ja, uh, ja, ja. En ja. dan denk je niet gelijk aan bitterballen of zo, een broodje kroket. <laughs> maar toch. Uh, nee hoor. Nee, nee, nee. nee. <laughs> Nee, maar goed. Uh, ja, nou ja, ik, doe, ik doe vandaag de technieken eventjes. Want uh, Charles die, uh, die zit uh, heerlijk aan de Spaanse kust. Uh, ja, ja. Uh, in op het warme een Isla. Zand. Een lekker warme isla hij. In Isla. Een eiland. Oh, heet Isla. Ja, ik ben helemaal niet bekend met dat buitenland. Ik ben er ja. blij dat ik accentloos Nederlands en kan En dat praten. je Zandvoort steeds weer terug kan vinden, daar ben jij ook al blij om. Hè? Tom Tom, hè? Tom ja, Tom ja ja, kijk, ja, ja, kijk, kijk. ja, ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> dat ja. zei die piloot ook die Charles meenam. Ja, we doen het gewoon op de Tom Tom. Oh, is dat zo? Nee, die zit lekker in die pizza. Dus die is de volgende week weer. Als van uh, Ja, maar dat is na vrijdag is het dan, hè? Dus deze week helemaal nog niet? Nee, deze week nog niet. Volgende week maandag begint hij volgens mij weer. Ja, tenzij ja. Die, die langs de douane komt. En dat verwacht ik ook nog, hoor. <laughs> Nou ja, goed. We gaan er in ieder geval met z'n tweeën alleen wat gezellig maken vandaag. Ja, ja. en wat, wat, wat gaat er allemaal gebeuren vandaag? We hebben natuurlijk voor u uh, zowel om half één als om half twee het regionale nieuws. Met het weerbericht voor vandaag en morgen. En daarna het liedje van de sidekick. Nou, ik geloof dat ik wel weer wat aardigs heb uitgezocht vandaag. Nou, ik heb die lijst eventjes bekeken. Maar ik denk, ik denk, ik denk als ik het eerste nummer instaat. En ik noem verder helemaal niks. Maar als ik het eerste nummer instaat, dan denk ik... Dat het er toch heel wat borden door de kamer gaan vliegen. Maar, maar ja. het is zo lekker, nummer. Het is <laughs> zo lekker. Gooi die volumeknop open en uh, heerlijk. Alle frustraties voor de hele week eruit weer helemaal schoon beginnen. Ja, maar, maar goed, dat hoort u straks. De, Wel de, week, om half de week is net begonnen. Dan kun je die frustraties naar hart nou gooien. Van het weekend. En dat je weer moet beginnen met je week. Heb jij de frustratie zo, het weekend? Nou nee, maar ik weet dat een heleboel mensen het frustrerend vinden... dat het weekend altijd zo snel voorbij is. Ja, dat zijn... het zo weer maandag is en de verdorie, daar gaan we weer. En workaholics zijn dat. Of, is dat of, zo? Nee, ja, andersom. Andersom. <laughs> andersom. Non-workaholics. Nee. Nou, vooruit allemaal weer. <laughs> maar wat hebben we verder nog? En verder nog, we gaan om kwart, kwart overheen even kijken... of we contact kunnen krijgen met uh, onze collega Joop. Joop van es, hè? De, de man van de krant, hij weet ook echt alles uit Zandvoort. Nou ja, bijna alles. En uh, die gaat ons vertellen wat er het afgelopen weekend allemaal te beleven was in Zandvoort. En hoe dat allemaal is verlopen. Dus ik ben benieuwd, kwart over één gaan we dat proberen. En voor de rest maken we er gewoon een gezellig programma van Willem. Leuke ja. muziek, ja. gezellige nou ja, kletspraat. Nou ja, gezellig. Ah. En, uh, ah. Veel kletspraat. Ik, veel uh, geouwe, ouwe oude Een Oude neel ja. natuurlijk. Ja, nee, maar goed. Ik zal in ieder geval uh, beginnen met een stukje muziek. En, en uh, u weet het, hè. Mocht u echt een nummer hebben waarvan u zegt van. Nou, jongens, doe mij zo'n lol. En draai dat eens voor me. Dat kan natuurlijk altijd. U kunt altijd even bellen met 5730393. En anders op een van onze Facebook-pagina's. Uh, van Willem Bruist of van Dolly of van Zandvoort Luncht. Zandvoort Luncht hebben we ook nodig. Kunt u altijd een verzoekje doen. Nou, we horen het graag. Waar gaan we naar luisteren? Afrika. Afrika van Toto. Ja, lekker. Some old forgotten words or ancient melodies He turned to me as if to say VK met Toto en je naar Zivem Zandvoort met uh, Willem Bruist en uh, ja, Dolly Tapier. Ik eigenlijk Dolly en dan, dan pas Willem. Ja. Ik hoop dat het allemaal smaakt en ik uh, ben altijd wel benieuwd van, uh, van ja, wat heb je nou op je bordje leren eigenlijk. En uh, ja, een respons. Kom maar op hè. Over een respons gesproken eigenlijk. We hebben natuurlijk de naam Joop al genoemd. En uh, Joop is ook een, uh, een kopstuk bij, bij ZFM Zandvoort. En ik weet dat Joop helemaal gek is van de Electric Light Orchestra. Hij is ook bij het concert geweest. En uh, ja, nou ja goed. Uh, aangezien ik daar zelf ook wel uh, een beetje gek van ben. Wil ik uh, graag deze opdragen aan uh, Joveneets. Blue sky, please tell us why. Ja, en in tegenstelling tot andere radiostations draaien wij het nummer wel helemaal. En, uh, ja, is dat zo? Wordt die vaak afgekapt? Ja, in de ja? intro wordt die heel vaak afgekapt. Oh, wat zonde. En, ja, dat is ook zonde. En, en ik vind gewoon, dat hoort niet. Nee, nee. daar is dat nummer niet voor geschreven. Nee, maar ik denk dat het uit de tijd komt van de, de cassettebandjes nog. Wat dan? Nou, vroeger hoe ja. Toen wij nog jong en onbedorven waren. En dan praat ik naar uit de tijd. En de, uit de, tijd was de, de lucht was schoon en seks was vies. Dat, dat weet ik nog heel goed. Oh, nou, het is omgekeerd, hè? Nu is het echt omgekeerd. Ja, ja, ja. Tot aan het stap was toe. Ja, nee, hou op, hou op. Maar dan had je dus, dan had je dus dat je uh, een, een nummer uh, hoorde je op de radio. En dan nam je dat op en dan druk je je... De pauzeknop in, dus er werd opgenomen. Ja, en waarom wil je wou het ik nog helemaal op hebben? Maar ja. die Rottiger DJ's toen die tijd. Ja, nu meer natuurlijk. Maar we je hem niet in ieder geval. Die op het allerlaatste moment praten ze er doorheen. Dus had je dus geen compleet nummer. Nee, nee, nee, nee. Dus ja, dan moest je wel een plaat gaan kopen. Hè? Dan moest je een plaat of gaan een kopen. Of een cassette inderdaad. Ja, ja, ja, ik heb een cassettes gekocht hoor. Zo. Alleen, en die... ik heb wat cassettes opgenomen. Ik zie me nog zitten met het microfoontje. Ja. Bij de radio. Ja. <laughs> Ja, nee, dat, dat weet ik. En Dat af en toe, kunnen ze zich nu niet meer voorstellen hoe we dat moesten doen, hè? Nee, dus je, en dan je een de s'avonds... Uh, even kijken, want je had dan radio Luxemburg. Had je dan op de middengolf. En dan, ja. en dan nam ik dan op. Oh ja? En dan zette ik hem heel zachtjes. Want natuurlijk, ouders mochten het niet horen natuurlijk. Hij oh, oh. was jonger en op ja, dag, ja Ja, ja, ja. ja, ja Zij dachten dat ik, je lag te slapen. Ja, en dan had ik... Uh, uh, het nummer had ik dan bijna. En dan in één keer sloeg iemand die deur op... Ja. De slaapkamerdeur, licht ging aan. En dan zei ga je naar God? Verdomme, slaap niet. <laughs> dan ging ze dus nu weer. Dus heb, ik heb nog een cassettebandje <laughs> met het geluid van mijn vader erop. <laughs> ja, nou, nou ja, goed. Mag je ook wel eens een keer laten horen? Ik heb weer wat te lachen. Ik denk niet He? dat je dat... We gaan eens even naar, uh, naar Douwe, Bob. Wat dacht je ervan? Oh ja, lekker. Douwe, Bob, Douwe! En deze 10 seconden benutten wij natuurlijk om u te vertellen dat u luistert naar ZFM Zandvoort.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 ja Robbie Williams met, met, met angels. Uh, wij hadden hier toch ook een angel werken, uh, werken, werken, werken. Ja, toch? <laughs> ah, het is angel? Geen... Ja, Angela bedoel je. Ja. Angela Jansen. En Angela J. Ja, die is er morgen weer. Is die er morgen weer? Ja, morgen samen met Ruud. Oh, nee hè. Ja. Wat dan? Nee, er wordt een feest op de radio. Ja, en heeft ze altijd een lekker recept, een lekker makkelijk recept, en goedkoop recept. Ja. En lekker. Ja, ik dus, ik altijd, ben benieuwd. Ik heb altijd, altijd wel de neiging als, als ik Ruud op de radio hoor. Dan, ja. dan niet tijdens uh, die uur, maar die vernielde. De... Op woensdagmiddag ja. van 2 tot 4... Dan loop ja. ik de godgans met een stofdoek in de hand. Het is... Ja, hand? vinyl, stof, dat gaat niet samen. <lacht> jij toch af en toe een kronkel in je hoofd hebt? <lacht> ja, ik weet vinyl het. Viniel en stof, oké. Okay. Ja, Goed. ik weet het ook niet hoor. Ja, nee, maak ik niet uit. Ik heb het uh, nieuws, geloof ik, of niet? Nee. Ik heb geen nieuws. Als ik eens even kijk waar het nieuws is dan, want uh, er klopt weer niet veel van, natuurlijk, hè? Ja, dat is dat hem. Dat is hè? hem. Dat is hem. Het gaat niet zachtjes. Dus. ligt mij. Oh. Het nee. nieuws. Bij ZFM Zandvoort. Met Dolly Tempierik. Ja, lieve luisteraars. Het is weer zover. We gaan weer uh, naar het regionale nieuws. Van 23 mei vandaag. We gaan alweer aardig naar het einde van de maand op aan, hè? Van december, ja. van december. Ik heb de kerstboom al staan. Wat zo. Ik moet mijn paas eieren nog weghalen en hij heeft zijn kerstboom al staan. Doe je dat zelf? Nou, het gaat weer goed, hè? Doe je dat zelf? Mijn paaseitjes. Ja, dat is het voordeel als je Alzheimer Light hebt, hè? <lacht> je, je zelf je eigen paaseitjes verstoppen. <lacht> dus, goed verhaal, lekker kort en zo. Ja, ben er nog hobby's? <laughs> maar goed, oh nee, uh, we zijn met het nieuws bezig. Ja. ja, we zouden het bijna vergeten, zeg. Goed, uh, wat hebben we allemaal te melden? Nou, uh, zoals bijvoorbeeld morgenavond. Morgenavond is er weer een raadsvergadering in het gemeentehuis en op de agenda van de gemeenteraad staan een aantal hamerstukken. Zo wordt de raad verzocht het beleidsplan schulddienstverlening en dat heet dan stevig op eigen benen.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 Verder worden de voorzitters van de commissies benoemd. De schipper van een motorboot die afgelopen zondag veel te snel voer over de Leidse vaart in Haarlem moet een boete betalen van honderden euro's. Hij moet zelfs 680 euro betalen. Wat een geld hè? Ga je dagje varen. Hoe oh, vader die man wel niet dan. Ja, dat staat er niet bij. Dat vertelt het verhaal niet. Maar hij had, nog, hij had nog meer op zijn kerfstok. Want hij bleek ook geen vaarbewijs te hebben. En wat ontbrak er nog meer? Het registratienummer op de boot. Dus ik denk dat al met al dat het waarschijnlijk een uh, totaalboete is geworden. Ik heb er een foto van gezien. Is dat zo? Van die, die boot en uh, die man. Ik vond die man, ik denk ik kende hem ergens van. Het bleek een bekende te zijn. Oh, wie dan Sinterklaas? Met een rood pak aan, meid erop, staf in de hand. <laughs> En op de ik boat... wist het, ik wist het. En op de boot stond pakjesboot 6. Nee, nou kan er wel eentje zijn. Maar dat hij dan zo'n haast heeft in mei. Ik bedoel, we verwachten hem pas in december. Had hij toch al een pizan kunnen doen. Alzheimerleid. Zelfde, zelfde, ook al. Ja, ja, ja, ja. ja. Nou ja, goed. Uh, Ga maar eens een keer een, een dokterspreekuurtje... hier uh, bij CFM inlassen. Dat, uh, hè? The love doctor. The love doctor, ja. <laughs> Volgende berichtje. Op de A9 richting Haarlem en Amstelveen stond vanochtend een flinke file. De Wijkertunnel was enige tijd dicht wegens een te hoge vrachtwagen. Nou, dat komt, dat komt lekker uit als die Tunnel dicht is... en dan die Wijkertunnel ook. Ja, dan loop je vast natuurlijk. Ja. En, en dan nog iets, want er was ook een rijstrook dicht... wegens een auto met pech. Nou, Tussen heer Hugo Waard en de Wijkertunnel stond maar liefst 9 kilometer file... De wijkertunnel is de laatste weken meerdere keren tijdelijk dicht geweest vanwege een te hoge vrachtwagen. Ja, en omdat de Velsertunnel dicht is voor renovatie, loopt zo'n file dan inderdaad dus snel op. En er was nog meer aan de hand op de A9, want bij Heemskerk in de richting van Amstelveen stond een vrachtwagen met kapotte remmen. Nou, en daardoor waren weer twee rijstroken dicht, dus al met al complete chaos op de wegen vanochtend. Dan gaan we naar vrijdagavond. Toen is er ook het een en ander gebeurd. Want vier leden van motoclub Trailer trash, Travelers en een 17-jarige jongen zijn toen aangehouden... omdat ze zich misdroegen bij de entree van de lichtfabriek. Um, die die, die 17-jarige jongen die wilde rond een uur of negen naar binnen... bij een frisfeest. Nou ja, frisfeest, dat weet iedereen vast wel. Dat is zo'n alcoholvrij feest voor jongeren tot en met 16 jaar. Maar ja omdat die jongen dus ouder is dan 16. en omdat hij zich in januari alles had misdragen op een frisfeest. werd hem de toegang geweigerd. Nou, die tiener die pikte dat niet. Die pleegde daarop een telefoontje met het verzoek om versterking. en even later verschenen vier mannen. Oh, oké. Okay. Nou, daar ontstond dus bij die ingang van de lichtfabriek. een uh, korte schermutseling met twee beveiligers. En ondanks een dreigende situatie. konden de beveiligers voorkomen dat de boel escaleerde. En gelukkig raakte niemand gewond. Waren de jongetjes de... van vroeger toevallig? <laughs> Ik weet het niet. Nou, die zijn toch al wat ouder dan 17. Want hij kan ook al auto's in elkaar rijden. Dus die zal op zijn minste rijbewijs al hebben. Of niet? Maar daar ja. hebben we geen rijbewijs voor nodig. Nee, om een auto in elkaar te rijden. Nee, dat is waar, ja. <tie> ja. Ja. Treurig, ja. Ja, maar goed. De politie heeft die vier leden van Trailer Trash uh, aangehouden. Dat waren Haarlemmers in de leeftijd van 33 tot en met 42 jaar. En die 17-jarige jongen, die zijn dus alle vier aangehouden op de oude weg. Maar inmiddels zijn alle mannen weer op vrije voeten. In een uh, woning aan de Kleverlaan is vrijdagavond brand uitgebroken. De brand werd rond 9 uur s avonds door een buurman ontdekt... waarop hij direct de hulpdiensten waarschuwde. De brandweer rukte met groot materieel uit om de brand te blussen. En bij aankomst van de hulpdiensten kwamen er al grote zwarte rookwolken... uit het dak van de woning. De brandweer is de woning binnengegaan om de brand te blussen... En omdat de Kleverlaan vol stond met hulpdiensten en de rook door de straat trok, is de Kleverlaan tussen de Jan Haringstraat en de Marnikstraat lange tijd afgesloten geweest voor het verkeer. Gelukkig raakte niemand gewond en de bewoners waren tijdens het ontstaan van de brand niet thuis. De schade is aanzienlijk. Nou, tot zover het, uh, de nieuwsberichten van het afgelopen weekend. Oh jee, oh jee, oh jee. En vandaag... Nou, dat, dat ging er weer in als, als wiegelketenlapen, zeg ik dan maar. Ja, ja, ja, heerlijke koek, ja. Ja, en dan... <laughs> the weather, the weather Wat wordt het? Het weer? Bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempirik. Ja, ja, dat werd het dus. Nou, vandaag is het over het algemeen bewolkt... En uh, uit die bewolking valt buien regen. De wind waait matig en aan zee vrij krachtig uit het noordwesten. En de temperatuur wordt niet veel hoger dan een magere 13, 14 graden. Wat hebben we daar nou aan, hè? Blijven oh, lachen, blijven lachen. Ja, doen we ook, doen ja, we ook. Ik ben lekker binnen maar... aan het klussen, dat zullen wel meer mensen doen. Dus uh, dan gaan we in ieder geval schoon de zomer in, hoop ik. Vanavond is het bewolkt en valt er nog enige regen en komende nacht wordt het geleidelijk droog met wellicht ook enkele opklaringen. De noord tot noordwestenwind waait matig tot krachtig en de temperatuur gaat dalen naar een graad of 10. Morgen is het ook over het algemeen bewolkt en na een droge start neemt geleidelijk de kans op buien weer toe. De noordenwind waait matig tot krachtig en de temperatuur stijgt opnieuw naar zo'n 13 graden. 14 graden. Dat was het weer. Ja, dat was het weer. Dat was het ik word er nee. niet vrolijk van. Ja, zeker wel. Ik blijf oh, bruisen. Ja? ja, ik ga die juist van bruisen. Dat ga jij ervan bruisen, van bruisen, van die koele temperaturen? Ja, jij bent erg aan het bewegen, hè, de laatste tijd. Ik, uh, ik ben on the move, zeg maar. Ja, en als het dan heet wordt, dan, uh, dan beweeg je weer minder natuurlijk. Ja, en ja. als ik straks de uitzending klaar heb, dan kan ik eerst het dorp in. Want uh, ik kreeg morgen te horen dat ik drie kilo kwijt was. Nou, ik wil wel eens weten waar ze liggen dan. Ja. Ja, is er een speur toch naar uitgezet dan of zo dat, dat je kunnen gaat we wel, zoeken? Kunnen we organiseren? Het <laughs> nou, verzamelpunt is bij de Febo. <laughs> ja, en dat wordt weer een verhaal apart, want. Uh, <laughs> Het, uh, het nummer is, is, is bij mij ingeleverd. En, uh, het verzoek van het, het nummer, ja. Het verzoek, ja, wel om, uh, om precies te zijn. En ja, ik wil het nummer wel draaien... maar dit is uh, buiten mijn verantwoording om. Ja, nou, het is gewoon een goed nummer. Dat valt toch wel mee? Uh, ja, dat, maar nu vliegen er zo meteen bestek, bordjes, Alles vliegt door de kamer heen. Uh, ja, nou, ik zou zeggen... laat die boterham nog heel even wachten... tot dit nummer is afgelopen. Dat je je niet verslikt. Nou... Uh, ik zeg, uh, uh, Ruud Jansen, kruip jij maar vast achter je orgels Dolly eventjes met je hoofd op de tafel slaan. Ja, non dit is toch niet normaal? En zo is het programma alweer bijna voorbij. Gaat snel, hè? Maar nou weet ik, nou weet ik, nou zit er maar iemand... Maar wat vind je niet normaal dan? Uh, ik vind alles normaal. Oh. Je, je kent me toch? Ja. Yeah. Nou zit er wel ja. iemand, even kijken, als het goed is... Ik dacht in Amsterdam, die zit nu heel erg gefrustreerd bij de radio... of naar de, naar de ZWM-app te luisteren. Ja. ja. En dat is de andere ja, sidekick. Ingrid, ja, Ingrid, was ik je voor. Ja, dus nu hebben we dus de, de battle of the sidekicks... Ja. Dat wordt een heel nieuw evenement. En daar gaan we rustig een programma aan bouwen. Maar uh, ja, Ingrid, uh, dan moet jij maar een, een ander nummer... Uh, uitzoeken. Uitzoeken, Of de ja. korte versie. De korte versie die is, uh, die is 1 minuut 18. <lacht> ah, dat is wel heel kort. <lacht> ik hoor het dan wel weer. Ja, ja. Ik, uh, ik heb een uh, verzoeknummer. Leuk. Van gaan Peter we... uit de Dordrecht... En die luistert ook via de CWM-web. Ja. En die vraagt om de uh, cure uh, Forest. Nou, daar komt ie. van The Cure. En uh, die Robert Smit van The Cure, die blijft gewoon bezig. Want ik weet, hij is met een nieuwe, uh, nieuwe EP bezig. En ik hoop dat ze binnenkort weer naar Nederland komen. Want uh, dan kan ik er weer naartoe. Ja. Ja, dan hoop ik Dolly mee te krijgen. Alleen ja. die wil maar mij de vorst niet in, hoor. Daar geloof ik helemaal niks van. The Cure. The Cure. Nee, heb ik ook niet zo heel veel mee. Ik ben wel je... aardig, maar om er nou naartoe te gaan... Dat niet. Nee, ik geloof het niet. Oh, nou nee. ja, dat is dan... Uh, ja, hoe, hoe, hoe moet ik dat nou weer zeggen? Kwa uh, kwalitatief uitermate teleurstellend, zeg ik dan maar. Ja, nou ja, ja ik, ik kan er niks aan doen, jongen. Yeah. Ja, ik, ik, ik weet het, ik weet, ik weet, ik weet het. het. Ja, ik, ja. Niet, ik weet ja. het, <lacht> Ja, nou ja, goed. Uh, we gaan richting de klok van één uur. En uh, ja, dit nummer krijgen we er niet helemaal volledig in. Maar we gaan ons best doen. En na de klok van één uur zijn we terug met Cabaret. Hands wet on the wheel. There's a voice in my head that drives my heel.